Yo, yo. Als ik rook uitblaas van mezelf stuk op het maar in fase. En hier repeer de fase van haar door de kastelijn. zag hem zich afwerk ik praat de span.